het NOS-nieuws van 8 uur. Dit is Jeroen Jeff met het NOS-journaal. In Midden-Amerika zijn tot nu toe 22 mensen omgekomen door de tropische storm Neet. In Nicaragua kwamen 15 mensen om, in Costa Rica 7. Verwacht wordt dat Neet boven zee uitgroeit tot een orkaan. Dit weekend komt hij waarschijnlijk aan in de VS in de staat Louisiana. Inwoners van Sint Maarten, die na orkaan Irma zijn gaan plunderen... mogen spullen terugbrengen in ruil voor strafvermindering. Het Openbaar Ministerie zegt dat plunderaars moeten vertellen... waar de spullen vandaan komen. In ruil daarvoor komt er geen huiszoeking of aanhouding. Wel kunnen plunderaars op Sint Maarten een werkstraf krijgen. De tijdelijke opkoopregeling van huizen in het Groningse aardbevingsgebied is oneerlijk. Tot die conclusie komt de nationale ombudsman van Zutphen... na een klacht van een huiseigenaar. De regeling was bedoeld voor huizen die onverkoopbaar waren. Onder 179 eigenaren die zich hadden opgegeven moest worden gelood. De ombudsman vindt dat de overheid zoiets niet hoort te doen. De hypotheekrenteaftrek gaat flink omlaag. De partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet hebben afgesproken... dat de aftrek vanaf 2020 beperkt... Tot, beperkt wordt tot ongeveer 37 procent. Daardoor gaan de woonlasten voor mensen met hogere inkomens met honderden euro's per jaar omhoog. De onderhandelaars willen hen compenseren door het eigen woningforfait te verlagen. In het noorden van Brazilië zijn zeker zes kinderen om het leven gekomen toen een man een kinderdagverblijf in brand stak. Ook een medewerkster en de dader zelf kwamen om. De autoriteiten vrezen dat het dodental nog verder oploopt omdat er tientallen gewonden zijn. Volgens Braziliaanse media had de man psychische problemen.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook geroepen op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, en een zomerhit. Dit is de.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 Als uit de inwoners diezelfde goede reacties gehad, dat het ook werd gewaardeerd, ieder op zijn eigen manier. Maar dat wij in staat waren het burgemeestersvak vanaf minuut 1 daar ook te etaleren. Dat moet ook wel kunnen natuurlijk. Betekent dat ja. Ja. Betekent dat, dat de, de structuur dusdanig goed is en ook de protocollen dusdanig goed zijn dat dat ook kan?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 zou kunnen. Nou, zo diep zijn ze nou ook niet, maar eh, er zitten wat in, krasjes in, her en der. maar als er een deukje zit, dan heb je een schaduw. Ja. Hoe diep die deuk is, ja, ja, ja, ja, ja, ja, hoe groot de schaduw. Ja. Dus eh, ja. dat is waar. Ja, dat is nadeel van, van, van, van mannen. Die, die, die, die hebben weinig make-up, dus die kunnen niet zoveel die plamuren. Niet doen, he? Ja, het kan wel natuurlijk. Ja, nee, dat is waar. Maar, maar dit is een grapje, luisteraars thuis. Ja. <laughs> Sommige mensen hebben geen make-up uh, nodig, nee, maar dat is een weinig Goed, dit was Blaring We hadden nog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 Nog als burgervader, ja. burgemeester. Ja. Er is van hogerhand hand ingegrepen. Ja, als ik het de zo mag zeggen. Weer hebben hebben het... Ge... Want nou, ja, ja. het kon niet, het kon niet nee, doorgaan nee. vanwege het, het, kon, het weer. Van, dus dat, dus, dat, dat klopt, was. dat is op zich. Um, uh, uh, dat kan door de ene als een voordeel worden gezien. De andere kant ook als een nadeel. Want wij hadden echt de stellige overtuiging dat de organisatie die dit had aangevraagd... Dat het echt het goed een goed organisatie was. Ik zie zelden organisaties die zo professioneel zaken aanpakken.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 Landen zijn het. Die ja. weten het gewoon, ja. weet je. Dat is, dat en en op, op de op de Zuidboulevard, er zijn heel veel landen waar met een rood pad dat ja. dat een fietspad is. Ja. Ja. Dus omdat die zo gedateerd is, is die kleurcodering in de loop van de jaren <lacht> veranderd. Snap je? Ja. Dus als je ja, nee, die nee, mensen nee. aanspreekt, dan ja, dat doe ik ook dan wel. Dan spreek ze gewoon: 'Nou, ik zeg maar vragen waarom u hier fietst. Gewoon neutraal. Nee. En niet zeggen: 'Ja, u mag hier niet fietsen. Nee, nee, nee, nee. nee dan wordt iedereen geïrriteerd. dus de manier. Als je vraagt: Mag ik vragen wat maakt dat u hier fietst?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 10 of 15 minder waren geweest. Een oh. bepaald soort auto's oh. was er niet, Dat denk ik. Ja, ja, ja, maar er is een limiet ja. op. Omdat we hem... Uh, hij moet wel veranderen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 alles was vol. Bordje, vol. Het weer zat mee, helemaal mee eens. Ja. Maar ook met slecht weer trek je ook, dan nog mensen. Ja. Dat verbaast mij. Ja. Ja. Ja. Dus uh, ik denk: van nou, dat is een compliment voor ons allen. Ja. Ook de, de inwoners die heel goed daar meeveren en beseffen wat de risico's zijn. Dat is mooi gedaan. Maar de sfeer vond ik, ik ben is... door het dorp heen gelopen, of ja. een penasfeer? Die was.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 helemaal gestoord dat hij dat doet. Ja, maar, hij maar hij vond het, was, het zo leuk. Die vond het zo leuk. Ja. En die wil ook dat die auto gezien wordt. En die Tuurlijk. wil ook die balans ja. zand houden. Ja, natuurlijk. Ja. ja, en dat zijn dan de kleine cadeautjes, als je dat ja. hoort. Uh, weer, waarom je denkt, nou, dan gaan we met z'n allen achter staan Ja, leuk. Wij... Ja. Uh,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 Goeiemorgen, ja. hoi Hallo. Irene. Hoi, hoi. Ja? Alvast een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 ja. Van, uh, van, uh, van de Bierenasiel in Zandvoort. Ja, ja. ja. kennen mijn land. He? Ja. Ken ja. Ja. Klopt, zo heet het ja. tegenwoordig, Eigenlijk heel officieel. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus uh, Luisteraars thuis, nog een goed weekend verder. Dank, Dank, Dank u wel, de u, de ook. u ook, Graag dat u weer gekomen gedaan. bent. En, uh, kom allemaal morgen ook naar het bierasje want het is echt een moeite. Ja. Ja. Kijk, en we hebben zelfs inderdaad ook van iedereen die ook dit jaar 50 jaar geworden is, omdat wij ook 50 jaar bestaan, kunnen gratis koffie met gebak krijgen. Kijk. Ja, kijk. Maar ze moeten zich Dan wel legitimeren. Ja, ze moeten het laten zien. Ja, ja. Ik wil best zeggen dat ik 50 ben, maar dat uh, gelooft toch niemand je moet het wel bewijzen. Dank u Dank u wel.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 We hebben een. Uh, dus dan moeten we is... kijken hoe, hoe, de, hoe, de, de hoe de verblijven eruit zien. De, handen, de, ja. honden, de ja. honden en de katten. Ja. en dan ja. hopen jullie ja. natuurlijk dat mensen verliefd worden op ja. zo'n beest die daar zit. Want dat kan En die hè, dan gewoon denkt: van ja, dat nee, nee, kan nee, nee. niet. Die ja, moet met mij mee naar huis. Ja, dat kan zeer zeker. Maar uh, daar maar, zitten wel voorwaarden maar, aan. He? He? Want dat kan niet ja. zomaar. Nee, nee, niemand krijgt morgen een dier mee. Uh, want het kan een impulsbesluit zijn. Precies. Ja, dat is ook zo. En ze kunnen zeggen: ik ben geïnteresseerd. En dan vindt er inderdaad een gesprek uh, in plaats.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 Ja. Maar ja, ook dat moet water hebben. En dat uh, wordt helaas wel eens vergeten. Ja, ja. Ook al ben je daar aan het werk, de planten, dat ja, is altijd het Een laatste. beetje een uh, vergeten gebied. Ja, Mensen kunnen nou ja. het zien als een soort volkstuintje, maar dan voor de algemeenheid. Ja, en kom, kom maar helpen, kom zeker, maar gezellig zeker. daar. Misschien aan moet de slag. je daar ook dan weer extra uh, aandacht aan geven om mensen te vragen. Via pluspunt kun je dat ook uh, vragen. Oh ja, dat kan ook nog eventueel. Ja. Hè? Ja. kan ook nog eens, ook een idee. Ja, ja. Nou, nu komt de winter natuurlijk aan. Dus ja.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 Ja. ja, en dan heb je meer ja. ruimte nodig ja. Om, ja. om dat te verzorgen natuurlijk. Nee, ja, dat is logisch. Nou, dat is toch... Eh, dat wordt een hè? leuke dag. Leuke dag. Ja. Ja, ik ben er morgen ja. niet helaas, nee. want ik, nee. bij, bij ik ben er bij niet... op de Krocht. Nou, dat is jammer. Ja, dat ja. ja. ja. is ook ja. jammer. Ja, is ook ja. jammer. Ja. Ja. Maar er komen er meer toch. En je kan ja, zeker, elke dag hier toch langskomen. Er is een speelgoedbeurs, een kleine speelgoedbeurs. Hamilton, we hebben Smink. Oh, leuk grote loterij. En als mensen een kopje koffie of een poffertje of een kopje soep van Fleur, soep ja. van Fleur uh, ja. bij Lekker. jullie bij de kaas ook vandaan. Ja. Dan is de opbrengst is, is voor ja. nou. dus het asiel. Jullie zijn gesponsord door Fleuren uh, met de soep? Met de soep, ja. Nou, wat ja. Ieder hartstikke. jaar opnieuw, ja. ja. ja. Leuk hoor. Ja. En trouwens, de hele Zandvoortse gemeente heeft behoorlijk uh, gesponsord. Oh, ik ben zelf langs geweest oh, bij mooi. de winkels en bij de Iedereen horeca. Iedereen uh, ja. ja. Voor de grabbelton hebben ze prijsjes beschikbaar gesteld. Nou, die had ik al. Maar ze hebben grote prijzen beschikbaar gesteld.